6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Conclave over de opvolging van de paus begint dinsdag. Burgemeester en politiechef kunnen aanblijven naar rellen in Haren, vindt minister Opstelten. En minister Asscher wil meer luizen vaders. De conclave van de kardinalen, waarin een nieuwe paus wordt gekozen, begint dinsdagmiddag na de ochtendmis. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt na een vergadering van de kardinalen. De 115 stemgerechtigde kardinalen moeten in de Sixtijnse kapel een opvolger kiezen voor Paus Benedictus XVI. Dat conclaaf begint dus dinsdag en kan een aantal dagen duren. Er zijn vier stemrondes per dag. Minister Opstelter van Veiligheid en Justitie vindt dat de burgemeester in Haren en de politiechef in Groningen op hun post kunnen blijven. De commissie Cohen concludeert dat de politie en de gemeente Haren geen greep hadden op de rellen in Haren. Het rapport oordeelt hard over de organisatie van de politie, waar politiemensen niet wisten wat ze moesten doen en de mobiele eenheid te laat werd ingezet. De gemeente had ook te weinig zicht op wat er op sociale media gebeurde, aldus Cohen. Minister Opstelten heeft er vertrouwen in dat het in de toekomst beter gaat. Dit was een wake-up call. Uh, daarna zijn er natuurlijk ook allemaal situaties geweest in Nederland... waar ook dezelfde uh, dreigingen waren. Daar zijn meteen ook maatregelen genomen die men had geleerd... omdat ze in haren niet werden genomen. Er kunnen van allerlei dingen nog misgaan. Maar in dit land zijn we in staat om ook uh, grootschalige openbare orde kwesties aan te kunnen. Opstelter heeft respect voor de wens van burgemeester Bats... en de korpschef van Noord-Nederland Dros om te blijven zitten. Ik vind het knap dat ze hebben erkend dat ze fouten hebben gemaakt. Al dus de minister steeds meer Amerikanen vinden een baan. De werkloosheid in de Verenigde Staten is in februari gedaald... naar het laagste punt in vier jaar, dat meldt de Amerikaanse overheid. In februari kwamen er in de VS 236.000 banen bij. Analisten hielden rekening met een veel lager aantal. Vooral in de bouw zijn er meer mensen aan de slag gegaan. Volgens economen geven de cijfers aan... dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het opkrabbelen is. Minister Schippers gaat met artsen praten over euthanasie voor patiënten die hun wil niet kenbaar kunnen maken. Ook oud-minister Borst van Volksgezondheid wordt bij dat overleg betrokken. De afgelopen tijd is de discussie opgeleid over euthanasie bij mensen die dement zijn. Volgens artsenorganisatie KNMG mogen artsen geen euthanasie plegen bij mensen met wie ze niet meer kunnen communiceren. Ook niet als ze eerder een euthanasieverklaring hebben getekend. Oud-minister Borst is het daar niet mee eens. Schippers over de situatie die is ontstaan. Ik wil graag dat er dingen helder zijn en ik zal dus ook de KNMG uitnodigen. Maar ik zal ook bijvoorbeeld aan mevrouw Borst vragen naar haar opinie. En ik zal dan ook met een standpunt naar de Kamer komen. De Nederlandse militairen vertrekken in juli uit Kunduz. De beslissing van het kabinet was al verwacht... net als het besluit om wel vier Nederlandse F-16's in Afghanistan te laten. Volgens het kabinet kan het politietrainingscentrum worden overgedragen aan de Afghanen... en bemoeien de Nederlanders zich dan niet meer met de opleiding van Afghaanse agenten. De ministers Ascher en Bussemaker doen een oproep aan mannen om zich meer in te zetten voor vrouwenzaken. De ministers van Sociale Zaken en Onderwijs grijpen Internationale Vrouwendagen aan om mannen ook te betrekken bij de bestrijding van seksueel geweld en de gelijke verdeling van taken. Minister Asscher. Als je nou ziet dat er enorme verschillen zijn in wie er voor de kinderen zorgt en wie er voltijds werkt, dan moet het ook eens van de vaders komen. En dat zit helemaal in ons denken. Je hebt het over luizenmoeders, voorleesmoeders. Waarom geen luizenvaders en voorleesvaders? Minister Bussemaker doet een oproep aan mannen om het Old Boys Network op te blazen. Het weer. Wolkenvelden in het zuiden is het nog 12 tot 16 graden. In het noorden maar een graad of 4. Vanuit het zuiden geleidelijk overal regen. Morgen in het noorden regen en later ijssel of sneeuw bij hooguit plus 1 graad. Elders regen bij 6 tot 11 graden. Zondag breidt de kou zich uit en maandag is het overal winters. ABB Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn aan het oplossen. Er staat nog 25 kilometer in totaal. De meeste staan nog rond Rotterdam. En de langste staat daar op de A20, hoek van de Land richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken.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 Word dan voor 5 euro per maand lid van het Humanistisch Verbond en geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl De Nationale Carrièrebeurs, het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers. Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart in de Amsterdam Rij. Studenten, starters en professionals kijken voor informatie en gratis entree op carrièrebeurs.nl.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 Zeven minuten over zes, Caracas, Venezuela. Eén voor één worden wereldleiders gevraagd rond de kist van Hugo Chavez te gaan staan. Señor Daniel Ortega, president de la república de Nicaragua. Señor de la república de Chile. Señora Laura Chinchilla, presidenta de la república de Costa Rica. Ja, die afscheidsceremonie. Kees Elebaas zei net voor zessen al even. Het is behoorlijk chaotisch allemaal. De ceremonie begon met het Venezolaanse volkslied. Viva Chávez! Viva Chávez. En daarna, Kees Elebaas zijn ze lekker gaan improviseren. Ja, het eerste dramatische moment dat was een, een, een replica van het zwaard van Bolivar. Dat werd uh, uit de scheden gehaald en uh, op de kist gelegd van Chavez En vervolgens de vicepresident en een aantal ministers... die legden daar de handen op, uh, een soort eet van trouw opnieuw aan Bolivar en, en, uh, en Ja, En vervolgens kregen we een erewacht van, van alle staatshoofden... die daar duidelijk niet op voorbereid waren. Die werden uh, ja, op toerbeurt afgeroepen om uh, acht aan acht... Uh, naast die kisten te gaan staan. En daar zaten wat ver, ver, verbaasde gezichten tussen. Dat, dat kun je wel zeggen, ja. Ze hadden niet verwacht dat ze dat moesten doen. Het ging blijkbaar ook in volgorde van belangrijkheid. Ik bedoel, het, het, het eerste stel dat waren duidelijk de vrienden van, van Chávez. Eh, Castro, eh, Morales, Ortega. Eh, en dan... Eh, de allerlaatste erewacht, dat, wa dat waren maar twee personen... namelijk eh, Ahmadinejad en Lukashenko. Oei. Eh, die een heel luid applaus eh, kregen. Of dat nou echt was voor Ahmadinejad of een een vinger omhoog naar de Verenigde Staten. Dat was me niet helemaal duidelijk, maar het was, het was wel heel opvallend. Maar ja, je ziet inderdaad de hele tijd wat verbaasde gezichten... want ik geloof dat niemand een, een programma heeft van wat er hier nee, gebeurt. Ze beginnen ook af en toe met muziek en dan houden ze er weer mee op... en dan gaat weer iemand spreken. Ja, precies. En, en de, de, de jeugd heeft ook al een, een naast de kisten gestaan... vertegenwoordigers daarvan, een, een aantal sporters... Uh, ja, het is, het is een wat onduidelijk gebeuren. Ja, wel uh, warm waarschijnlijk ja, voor ja, Venezuela. Ja, zeker. Nou ja, ook letterlijk warm volgens mij. Want ik zie heel veel van die staatshoofd ook behoorlijk zitten zweten daar... in die uh, keurige pakken die ze aan hebben. Um, maar ja, het is een en al improvisatie en kennelijk... Uh, ja, allemaal bedacht door, door Nicolas Maduro en zijn omgeving. Ja, want welke rol speelt die vandaag? Kan jij dat zien van, vanaf de beelden? Nou ja, hij, hij is duidelijk de man nu. Dat, uh, zo, zoveel is zeker. Hij is door Chavez uh, aangewezen als zijn, zijn opvolger. Uh, nogmaals, we hebben het al eerder aangestipt... het is niet volgens de grondwet. Want volgens de grondwet zou de voorzitter van het parlement... eigenlijk moeten aangewezen worden als uh, interim-president. Uh, die komt wel uit, uit de omgeving van Chavez, maar is niet, uh, niet zijn favoriet. Hij ligt ook niet goed bij de gebroeders Castro in Cuba. Dat is waarschijnlijk de reden waarom hij het niet wordt. En uh, volgens de wens van Chavez wordt uh, vanavond laat... wordt uh, uh, Maduro aangewezen als de interim-president... Zij dus is gewoon de sterke man op dit moment. Kees Edelbaas over het afscheid van Hugo Chavez. Nederland zal in juli beginnen met het terugtrekken van militairen... uit Kunduz in Afghanistan. De Duitsers die hadden eerder al gezegd dat ze weggaan. En Nederland is afhankelijk van Duitse bescherming. Dus op zich is dat een logische stap dat Nederland dat nu ook doet. Volgens minister Hennis Plasgaard van Defensie... is Kunduz ook wel echt klaar voor het vertrek van die NAVO-militairen. We kunnen met recht zeggen dat we iets bereikt hebben in Kunduz. De Afghanen zijn veel sterker en goed getraind en goed opgeleid... ook om zelf die trainingen voor te zetten. Dus met een gerust hart kunnen we ook onze activiteiten overdragen aan de Afghanen zelf. Dat is vanaf dag één de bedoeling geweest. Iets sneller dan verwacht. Dat is alleen maar goed nieuws. Ander deel is natuurlijk toch de veiligheid... waar met name de Duitsers voor garant stonden, uh, terreuracties. En als we daarna kijken, is Kunduz, is Afghanistan daar klaar voor? Afghanistan is vele malen veiliger dan het een aantal jaren geleden was. Het is, dat heb ik al vaker gezegd in uitlatingen over Afghanistan... Afghanistan zal niet het Zwitserland van Azië worden. Het zal onveiliger zijn dan bijvoorbeeld Nederland... maar het is veel veiliger dan het was. Volgens premier Rutte keren we met het vertrekken uit Kunduz... het land niet de rug toe. Integendeel. Nee, in tegendeel. Uh, uh, Nederland is onderdeel van een internationale coalitie van 50 landen... waaronder alle NAVO-partners. En die coalitie heeft uh, uh, begin deze eeuw een afspraak gemaakt. Uh, namelijk dat wij uh, Afghanistan willen stabiliseren. In het belang van Afghanistan, maar ook in het belang van de rest van de wereld... om te voorkomen dat het een broedplaats zou blijven van uh, internationaal terrorisme. Inmiddels is daar heel veel werk gedaan. Tegen een hoge prijs. En dat bedoel ik niet de financiële prijs. Maar er zijn veel mensenlevens in dat proces uh, verloren gegaan. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat het van vitaal belang is... dat de internationale gemeenschap engageert, zich actief opstelt... helpt om dit soort problemen op te lossen. We hebben vervolgens een afspraak gemaakt om op enig moment... ook Afghanistan weer over te dragen aan de Afghanen. 2014 is een afspraak die gemaakt is bij de NAVO-top in uh, november 2010 in Lissabon. Waarom? Omdat we het van belang vinden om uiteindelijk... Uh, daar weer, ook weer weg te zijn. En ervoor te zorgen dat Afghanistan ook weer op eigen benen kan staan. In dat proces zijn we nu betrokken. Dus we zijn het aan het overdragen. En je ziet het ook aan het feit dat inmiddels ons werk in Kunduz... in omvang afneemt, omdat we inmiddels zoveel mensen hebben opgeleid... dat simpelweg uh, het volume het aanbod aan mensen wat we krijgen om op te leiden terugloopt... omdat we al zover zijn. Dus het is een goed teken. Dus dit heeft zeer veel nut gehad. Heeft u ook het idee dat de, de kennis en kunde... die de Nederlandse politietrainers hebben overgedragen... dat dat bestendig is? Dat dat ook uh, duurzaam uh, goed blijft gaan met de Afghaanse politie? <kijkt> ja, daar heb ik goede verwachtingen van. Omdat veel energie is gestoken, niet alleen in het opleiden van de politiemensen, uh, uh, laten we zeggen, in de, in de uitvoering in de praktijk. Maar ook veel energie is gestoken in de verdere politiehierarchie. Er is ook heel veel tijd gestoken in het ontwikkelen van de juridische tak. Uh, ik was zelf toen onder andere aanwezig bij een training aan advocaten, rechters, uh, over uh, ja, hoe je een, een fatsoenlijk rechtsstelsel laat functioneren. Die hele activiteit rondom wat dan is gaan heten de rule of law, die gaat ook door. Uh, daar stoppen we niet mee, daar zullen we geld in blijven steken. Ook dat is een onderdeel van de voortgezette activiteiten na juli richting november. Eh, omdat we het van belang vinden om inderdaad, dat zit in de vraag besloten... die eh, opbrengsten van ons werk te bestendigen. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamer boog zich vandaag over de nationalisatie van SNS Real. Er was een hoorzitting met als conclusie dat er niks anders op zat... dan de bank te nationaliseren. De Kamer wilde graag weten van de toezichthouders bij de Nederlandse Bank en ook bij SNS Reaal waar het misging. En waarom een nationalisatie nou uiteindelijk de oplossing moest zijn. Het besluit tot nationalisatie is hard aangekomen bij de medewerkers, bij beleggers, bij belastingbetalers en bij andere stakeholders. Is het wel nodig geweest, die nationalisatie? Wij respecteren de beslissing van de minister... En ons pas bescheidenheid. Er reis bij mij toch een beeld van, uh, we volgden de reguliere procedures, uh, dat alles wel oké okay was. Je zou bijna verbaasd zijn dat het mis is gegaan. Toen ik daar kwam, was het ook zeg maar de tragiek van het bedrijf: dat je een mooie bank, een mooie verzekeraar, met mensen die, die hard werken voor de klanten, dat die uh, zoveel problemen van één portefeuille binnen het bedrijf ondervinden. Bij SNS is het wel veel fouter gegaan dan bij andere bedrijven. Ik mis tot nu toe wel uh, iets van kritische uh, zelfreflectie. Ik kan me ook herinneren dat ik zelf een keer gezegd van jongens hebben we nou echt alles, alles, alles gedaan wat we kunnen bedenken. Met de kennis van toen heb ik de beslissing genomen om goedkeuring te geven voor de aanvraag. Vast goed was in die tijd een ...aantrekkelijke tak van, van, van sport. Er moet toch iets mis zijn gegaan? Mijn visie is dat in 2009 gewoon de val is dichtgeslagen... ...en SNS zat daarin met een vastgoedportefeuille van 16 miljard. Met de kennis van nu zijn er een aantal aspecten... ...waarvan ik het gevoel heb dat we die nu anders zouden wegen dan toen. Het was echt een andere tijd, pre-kredietcrisis. Uh, nu zouden we dit niet meer goedkeuren. Dat was tijdens de hoorzitting. Economieredacteur André Mijnema heeft dat gevolgd. André, heb jij uh, bij al die hoorzittingen nu ook echt nog nieuwe dingen gehoord... over hoe het gegaan is? Nee, eigenlijk niet hoor. Wat meer details als het gaat uh, om het grote verhaal helemaal niet. Het verhaal is en blijft natuurlijk gewoon... de nationalisatie was onvermijdelijk. De bankencrisis in 2008 en de vastgoedcrisis in 2009... en daaroverheen nog een keer een economische recessie tot op de dag van vandaag. Ja, die trekken de hele bank onderuit. Er was eigenlijk geen houding meer aan en de tijd was op. Wat je wel krijgt uit het verhaal van vandaag... is wel een intensief overleg tussen SNS, de Raad van Bestuur... de Raad van Commissarissen, de Nederlandse Bank, accountants met Brussel... En, en wat detailtjes in de zin van, god, men vreesde een bankrun in de zomer van 2012. Die bleef gelukkig uit. En terugkijkend, ja, dan zeggen ze dat sommige dingen misschien wat sneller hadden kunnen opgepakt worden. Dat er misschien wat tijd was gewonnen daarmee met het zoeken naar oplossingen. Maar voor het uiteindelijke saldo van deze operatie maakt het niks uit. SNS kost miljarden links of rechtsom. en zo, hoe, hoe vond je de sfeer van de gesprekken? Kritisch, maar vriendelijk. Achter de tafel werden we plausibele en rustige antwoorden gegeven. Let wel, het gaat natuurlijk ook wel om de toezichthouders die achter de tafel zaten. En niet de bankiers bijvoorbeeld. Misschien dat daardoor de, de, de sentimenten wat anders lagen. Um, en wat je kreeg uit de mond van de toezichthouders was ook een plausibele uitleg over de gang van zaken. Zo gingen de dingen, zo hebben we het gedaan. We hebben niks geks of niks doms gedaan. En daarmee was er eigenlijk ook weinig om over op te winden. En, en de top, hè, waar je het over hebt van de bank, komt die nog wel een keer langs bij de Tweede Kamer? Uh, nou, wellicht. Uh, die waren nu niet uitgenodigd. Uh, en eerst ISM doet het onafhankelijk onderzoek nog... naar de rol van de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën. Uh, naar de nationalisatie. Duurt nog een half jaar. En dan zal er waarschijnlijk wel een parlementair onderzoek komen. Want er blijven nog een, toch een aantal vragen nog over. En zeker als de hoofdrolspelers, zoals vandaag, niet gehoord zijn. Dus, maar laat eerst maar eens een keer stof neerdwarrelen... net als alle opwinningen, verontwaardiging van de voorbije weken. Uh, en je zou kunnen zeggen, vandaag is met die hoorzitting... de eerste stoom een beetje afgeblazen. Dankjewel. André Meijnen, maar was dat. Verkeersinformatie, informatie. Edwin Gerritsen. De avondspits is bijna voorbij. Er staan nog vier files. De meeste zijn niet langer dan twee kilometer. Eentje is nog wel wat langer. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat voor Moordrecht vijf kilometer. We gaan we schaatsen, want in Heerenveen is de finale begonnen... van het wereldbekersseizoen. Sebastian Timmerman, jij bent in Tiof, Sebastian. Sebastian want daar is de afsluitende wedstrijd hè, begonnen ja. met de 500 meter voor vrouwen... Ja. Wie, oh wie is het snelst vandaag? Jenny Wolf. En op zich is dat niet zo uh, heel verrassend misschien. Aangezien Jenny Wolf in het verleden uh, uh, heel veel wedstrijden won op de 500 meter. Eigenlijk alles behalve het Olympisch goud heeft ze gewonnen. Uh, maar Jenny Wolf had inmiddels meer dan een jaar geen 500 meter meer in de wereldbekers op haar naam geschreven. En uh, dus is ze erg uitgelaten met haar eerste overwinning in meer dan een jaar tijd. De Duitse veteranen kan het nog altijd. 37, 77 is de winnende tijd bij Jing Wang. Vorige week de dubbele winnares van de de wereldbekerwedstrijden in Erfurt wordt nu tweede op slechts 400 40ste van een seconde verschil. En de Olympisch en regerend wereldkampioen Sangwali wordt derde, pas haar tweede nederlaag van dit seizoen op de 500 meter. Het verschil naar haar toe is 500 500ste van een seconde slechts. Beste Nederlandse vrouwen zijn Thijsje Oenema en Laurine van Rissen, want zij reden tot aan de duizendste toe dezelfde tijd. Zij delen de vijfde plaats. En dan hadden we ook Anis Das nog. Anis Das eindigt op de 17e plaats. Margot Boer is ziek, maar aangezien een en is Das de internationale limiettijd voor het WK niet heeft gereden. Gaan Van Riesen en Unema met Margot Boer het WK rijden. Want daar gaat het dit weekend ook nog eens om. Niet alleen om de wereldbeker eindklassementen. Maar ook om de laatste tickets voor de wekenafstanden over twee weken in Sochi. Texas Black Eyed Boy. We gaan naar verslaggever Marcel Bril. Die begint zijn weekend in Zeewolde. Stelt u het zich even voor, een bungalowpark? bandjes die optreden en cocktails die geserveerd worden. Festival Nieuwe stijl: Marcel. Geen tentjes meer in de modder, maar vanuit je bungalow dus naar optredens toe. Ja, ja, dat is toch wel een merkwaardig beeld hoor. Ik loop hier nu uh, de hele middag uh, rond. En als ik dan nu bijvoorbeeld kijk bij uh, een, een uh, locatie waar ook muziek gespeeld wordt. Um, dan, dan, dan zie ik een speeltuin. Dan zie ik een zandbak. Dan zie ik tafeltennistafel. En ik zie aan mijn rechterhand een Mitchet golfbaan. En vervolgens zijn er allemaal mensen, festivalgangers... die op weg gaan naar uh, het optreden. Nou, het festival is om zes uh, uur begonnen. Um, ook op de plek waar uh, ik nu sta, daar is een band bezig. Maar ze hebben nu heel even pauze. Maar zoals je hoort zetten ze nu weer een nieuw liedje in. Um, en ja, mensen kom ik dus tegen die hier naartoe gaan. Een heel weekend. Uh, mag ik vragen aan jullie, uh, is dit voor jullie een, een bijzonder festival? Een bijzonder festival? Ja, dat is het zeker. Ja, ik, heb, ik, moet, ik ben, heb al behoorlijk wat festivals meegemaakt in mijn leven en ik heb nog nooit inderdaad... Uh, ik, ik had, je had het over tennistaaf toen, -tennis, dat had ik nog niet gezien. Heel leuk. Dat is uh, weer grappig. Ja, ja, maar in een bungalowpark, moet je niet gewoon op een festival met je poot in de modder staan? Oh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ja, dat is ergens ook al waar, maar ik moet zeggen, na, na al die jaren festivals, kom hier een keer aan. Weet je hoe lekker het is om een keer niet die tent op te zetten? Ik, ik moet zeggen, ik vond het wel lekker hoor. Wel een luxe hè? Het is ontzettend luxe, maar je moet je ook begrijpen... normaal is het festivalseizoen alleen in de zomer. En dan mis je eigenlijk iets de hele winter lang, dan Ga alleen s'avonds naar feestjes. Je mist je muziek, je mist de sfeer. En nu kan het ook in de winter, omdat we het in een bungalowpark doen. Maar is het ook niet een beetje buiten luxe, een beetje suf? Nee, we hadden echt onwijs lol in het zwembad vandaag. Echt alsof we weer kinderen waren. Ja. Zie op jouw um, jas een, een button waar staat I have seen the future. Is dit soort festivals luxe, maar toch die muziek. Is dat wat jou betreft de future, de toekomst? Nee, helemaal niet. Het is gewoon een alternatieve optie. En het is eigenlijk natuurlijk... Uh, dus er zijn allerlei uh, manieren om uh, festivals te blijven vieren. En de modder moet blijven bestaan. Maar het is toch fantastisch dat we nu ook in de winter wat kunnen. Nou, laten we even naar binnen gaan, want uh, er wordt nog uh, muziek gespeeld. Weten jullie wat er gespeeld wordt? Uh, Brains, volgens mij. Maar we gaan straks naar Dio. Ja, want er is de hele dag komen. We gaan even naar binnen, even luisteren hoe het daar is. Nou, het is al behoorlijk druk. Ik denk zo'n 300 man al binnen in de zaal. En Brains is aan het spelen. Ja, voor mij is het hier te roemoerig. Veel plezier, zou ik tegen jullie zeggen. Veel plezier. Zo, uh, ja, je, je ja, Langzaam, Marcel Bril. Je... Ja, als je verdwijnt langzaam in het geluid. Als je niks te doen hebt, dan kun Ja, als je niks te doen hebt, Lucella, dan kun je het hele weekend nog terecht. Marcel Bril was dat, vanuit Zeewolde. En de mensen daar hadden het al over de winter. De, de lente leek natuurlijk begonnen begin deze week, maar die winter die komt terug. Sneeuw en vrieskoud de komende dagen. Voor de mensen die zich druk maken over de tuin. Nu contact met bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ik zag vanochtend al wat mooie krokusjes de grond uitkomen. Redden die het? Oh ja, het, het, het is toch wel even wennen hoor. Alleen al het idee dat het meteen koud gaat worden... Um... En ik vrees dat uh, toch heel veel planten het niet, uh, ja, toch behoorlijk last gaan krijgen. Uh, die krokusjes, ze kunnen over het algemeen wel wat vorst hebben. Maar als het echt heel koud gaat worden, dan, ja, dan durf ik betwijfelen of ze overeind blijven staan. Ja, min 7 hè, kan het worden de, de nacht van maandag op dinsdag. Ja, maar wat ik vooral even interessant vind. en wat, dat wat heel spannend gaat worden. is van als er nou eerst een sneeuwdek komt. en dan krijg je nog uh, die vrieskouder overheen. Dat hebben we in het verleden ook wel gezien. en het recente verleden ook. dan, ja, bijvoorbeeld vorig jaar. dan kan die temperatuur nog veel verder uh, gaan zakken. dan die min 7. en nog misschien wel ver onder die min 10 komen. Dat is moeilijk te voorspellen. Maar als dat gebeurt, dan is die schade voor met name ook tuinplanten, en uh, zeker verschillende soorten, kunnen dan flinke klappen krijgen. Uh, wel, welke soorten kunnen daar uh, last van krijgen? Nou, veel mensen hebben toch wel rozen in de tuin staan. En uh, op veel plekken zult, zullen die toch al een beetje aan het uitlopen zijn, of in ieder geval in beweging komen door die hele hoge temperaturen, recordhoge temperaturen natuurlijk van de afgelopen week. Um, ja, en vorig jaar, uh, als je met de tuincentra spreek, uh, spreekt... Ja, die hebben echt flinke klappen gehad. Tientallen procenten van die rozen zijn doodgegaan. Maar ook hortensia's uh, zijn er ook heel gevoelig voor. Uh, en olijfbomen, dat is toch een trend van de laatste jaren... om gewoon van die zuidelijke soorten, uh, Zuid-Europese soorten... in onze tuin te zetten. En olijfbomen is nou typisch zo'n soort... die daar echt moeite heeft met dit soort uh, extreme omstandigheden... Ja, en ik ja. zit ook even te denken aan appel- en perenbomen. Want krijgen die misschien ook weer een klap omdat knoppen bevriezen? Ja, vorig jaar hebben we dat ook gezien. Uh, toen was die appel- en, uh, en perenoogst viel tegen. Uh, mede ook vanwege die vorst. En toen hadden we, en, en heb ik het even over een jaar terug... toen hadden we in december nog hogere temperaturen... dan we deze december hebben gehad. Want dat zijn we eigenlijk alweer vergeten. December was heel erg warm uh, uh, dit jaar. Um, en uh, je ziet al wel wat beweging, um, maar dat is... Een, ik, ik, ik hoop dat het nog goed gaat, maar dat zei ik vorig jaar ook... en toen viel het toch tegen. Ja, en nog even, want dat is ook altijd het mooi symbool van de lente. De narcis, red die het met min 7? Uh, min 7 misschien nog net wel, maar ja, zeker als ze al in bloei staan... wat ik ook op verschillende plekken zie, dan, uh, dan zullen die bloemen zeker uh, uh, aangetast worden. En als het echt even verder onder gaat, dan zullen ook het, uh, alles wat er boven de grond staat... zal, uh, ja, zal flink beschadigd raken. Nou, we hopen dat het meevalt. Arnold van Vliet, dat hopen we met jou. Dank je wel. Goedenavond. Heel even naar Kees Elebaas. Die zit hier de afgelopen twee uur die, die afscheidsceremonie van Hugo Chavez te volgen. En ik zie voortdurend verbazing op jouw gezicht, Kees. Nou ja, het, het, het is hele vrolijke begrafenismuziek. Het is ongelooflijk. Het is muziek uit uh, het, het westen van Venezuela, de streek waar Hugo Chavez is uh, geboren. Het, is, uh, ja, ja, het klinkt fantastisch, maar ook uh, ja, veel van de genodigden zitten toch enigszins verbaasd hier naar, naar deze muziek uh, te luisteren. Kees Elebaas was dat. Daarmee besluiten wij dit Radio 1 Journaal. We gaan naar uh, Joost Eertmans, Joost, het is avondspit straks. Zeker, Lucella, het is weer vrijdag. Dat is altijd een mooie dag voor mensen om thuis te werken. Nou, daar gaan we het over hebben. Want thuis werken, een beetje bellen, een beetje mailen... een beetje met de kleine spelen, een beetje relaxen. Ik zie de voordelen ook wel hoor. Veel parkeerruimte bij kantoor, minder files, beter voor het milieu, bla bla bla. Maar veel voordelen voor de klant of het bedrijf zie ik nou helemaal niet eigenlijk. Kantoor is dus beter dan thuiswerken. Dat is mijn stelling. Daar kunnen luisteraars op gaan reageren via 0800 1121 of Twitter mee. Eens of oneens, met een hekje erbij. Tegenstander Roos Wouters van het Nieuwe Werken, hoort u. is het helemaal niet met me eens. En Pascal Peters zit ook in de show. Ze is onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. dagen me uit en bel. Thuiswerken is beter... Sorry, kantoor is beter dan thuiswerken. Dat is hem. We zijn er over 3,5 minuut. Hier op één met een nieuwe avondspits. Tot zo. Leuke laptop...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 De kant voor creatief zijn. Ik ben Arjen Stap, klimaatwetenschapper. Met een uitstekend ontwikkelde linker hersenhelft om te analyseren. Ik ben Consuelo Setny, outsourcing specialist bij Mazaar. Waar we beschikken over een prima linker en rechter hersenhelft. accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazar, verandert kennis in kansen. Radio 1 NOS Journal. Het conclaaf van de kardinalen, waarin een nieuwe paus wordt gekozen, begint dinsdag. Eerst is er de officiële mis waarmee het conclaaf wordt geopend. Smiddags beginnen de beraadslagingen in de Sixtijnse kapel. Het conclaaf kan een aantal dagen duren. Minister Opstelten zet de registratieplicht voor prostituees door. Hij is ervan overtuigd dat het systeem effectief is voor de bestrijding van gedwongen prostitutie en vrouwenhandel. De registratieplicht stuitte vorig jaar op problemen in de Eerste Kamer. Enkele fracties vreesden bijvoorbeeld dat prostituees de illegaliteit in zouden gaan. De conclusies van de commissie Cohen over de rellen in Haren kunnen op veel instemming rekenen. De commissie constateerde dat de politie en de gemeente geen controle hadden over de gebeurtenissen. Minister Opstelter vindt dat de burgemeester in Haren en de politiechef in Groningen desondanks op hun post kunnen blijven. En de Nederlandse militairen vertrekken in juli uit Kunduz. Het politietrainingcentrum wordt dan overgedragen aan de Afghanen. Wel blijven vier Nederlandse F-16's in Afghanistan... om de resterende NAVO-troepen te beschermen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Met bewolking inmiddels op de meeste plaatsen. Van het zuiden uit ook regen. Dus wat dat betreft is het weer wel redelijk hetzelfde. Alleen wat grote verschillen laat zien. Dat is de temperatuur in het noorden van het land. Vannacht rond het vriespunt. In het zuiden 7 of 8 graden boven nul. En ook morgen overdag hebben we grote verschillen. Want in Groningen loopt het kwik maar amper op. Het wordt daar plus 1. Terwijl het in Limburg nog plus 11 kan worden. Het blijft bewolkt, regenachtig ook. Met in de loop van de dag in het noorden van het land als eerste winterse neerslag. Er kan natte sneeuw vallen, later droge sneeuw. En er kans op ijzel, dus kans op gladheid, is aanmerkelijk. In de nacht naar zondag gaat de koude lucht het winnen. En dat betekent dat er op meer plaatsen sneeuw gaat vallen. En zondag overdag kan er ook nog steeds winters en neerslag vallen. Op een enkele plek misschien wel 5 tot 10 centimeter. De winter keert volledig terug met vanaf maandag weliswaar meest droog weer en af en toe zon. Overdag temperaturen net boven het vriespunt. In de nacht lichte tot matige vorst. ABD-verkeersinformatie er staan nog vier korte files op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 2 kilometer. A20 richting Gouda voor Moordrecht 2. A50 Arnhem richting Os voor knop het Ewijk 2. En op de A325 Arnhem Nijmegen tussen Huissen en Elden 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL Avondspits. Joost Eerkans. Kantoor is beter dan thuiswerken. Ja, thuis in de kroeg gevonden onderweg? Laat je mening horen bij mij in avondspits. We zijn er tot 7 uur. Bel WNO, 0800 1121. Goedenavond Internetgigant Yahoo verplicht al haar Amerikaanse medewerkers om vanaf 1 juni te stoppen met thuiswerken. Yahoo, toch niet een van de meest conservatieve bedrijven, vindt dat thuiswerken niet te rijmen is met de mentaliteit van hard werken. Is ook logisch, als je bij elkaar zit, werk en communiceer je natuurlijk veel beter en sneller. Stel je ook even voor dat het crisisteam van Haren thuis had zitten werken op 12 september vorig jaar. Eigenlijk is het nieuwe werken enorm 2012. Werken op kantoor, dat geeft energie, is inspirerend en goed voor het moreel. Laten we maar eerlijk zijn, thuiswerken is toch vooral een beetje vakantie. Bel me, ik zeg kantoor is beter dan thuiswerken. Bel nou. 0800 1121. Luisteraars, welkom bij deze avondspits. De laatste van de week, vrijdagavond. Vrijdag echt zo'n thuiswerkdagje. Ik voel me ook thuis hier in de warme studio van Radio Kapelle. Maar het is weer geen thuiswerken. Mijn bed staat hier nog niet. Wordt een leuke show, denk ik. U kunt meedoen. 0800 1121. Thuiswerken. Ja, het is toch iets wat mensen heel erg aantrekt... maar ik denk dat het eigenlijk niet uh, genoeg voordelen heeft. Ik heb tegenstanders genoeg aan de lijn, nu al. Uh, Roos Wouters komt zo binnen en Pascal Peters. Beiden uh, gaan mij van het tegendeel proberen te overtuigen... maar ik sta ervoor. Kantoor is beter dan, uh, dan thuiswerken. U kunt ook mee twitteren. Doe dat met uh, eens of oneens... en dan een hekje erbij. T. jean Benders zegt mij eerbans eens. Kantoor is inderdaad productiever. Echter gaat deze vlieger niet voor elke functie op... Ja, dat geldt ook voor piloten, truckers en eh, bijvoorbeeld barpersoneel. Ik hoop dat die het nog even uitstellen om thuis te gaan werken. Maar het nieuwe werken, zoals het heet, het flexibel werken... dat is enorm in eh, opmars. 9 op de 10 bedrijven werkt er al mee, het flexwerken. En Nederland schijnt koploper te zijn in de wereld. Ik ben vrij kritisch en even om u nog een idee te geven... de bazin van Yahoo, he, dat internetbedrijf uit Amerika... heeft de kantine inmiddels gratis gemaakt zodat mensen heel erg gesurviced worden om vooral op kantoor te blijven. Laat uw mening maar horen. 0800 1121. Ik ga naar mijn eerste beller. Die komt uit Weigen en luistert naar de naam Henk van der Wielen. Goedenavond Henk. Ja, goedenavond Joost. Uh, ja, ik ben uh, voor jouw stelling. Mooi. Uh, ik werk graag in teamverband. Ja. Ik zie daar ook de voordelen van. Um, ik heb ook wel ervaring met uh, thuiswerken, omdat ik uh, woon in Wiegen en werkzaam ben in Zeist. Dus uh, woon-werkverkeer is toch wel 75 kilometer. Maar ik vind als je uh, thuiswerkt, ik vind dat wel handig als je in de regio afspraken hebt. En je kunt daardoor de afstand verkleinen naar, uh, naar relaties. Ja. En, en dan vind ik het wel handig als je tussen afspraken door even een uurtje thuis kan inloggen, zou ik maar zeggen. Precies. Nou, dat en, kan overal uh, natuurlijk, absoluut. Dat is, dat is het sowieso ja. het nieuwe werken natuurlijk. Sommige mensen die wonen trouwens in hun auto, die heb je er ook bij. He, die doen ja. daar alles. Ja. Ik weet niet of we dat moeten bevorderen, maar, um, maar goed, eigenlijk zei, zei, ben je het wel met me eens. Het is toch een klein beetje het vakantiegevoel, ja. thuiswerken. Ja, kijk, ik heb een collega die uh, werkt drie dagen in de week thuis en twee dagen op kantoor. En uh, je merkt ook keer dat je dan toch weer uh, een achterstand oploopt... Uh, in wat er gebeurt uh, binnen het team. Ja. En, en uh, ik, ik, ik geloof daar wel in, dat je elkaar ja. kan inspireren. En, ik uh, ook. Ja. Goed zo, Henk. Enk van der Wille, dank je wel. Kantoren is beter dan thuiswerken. Uh, happy bongers, zegt mij. Je stelling zegt meer over jouw zelfdiscipline dan over het functioneren van thuiswerken, vrees ik. Eertmans En Zander Verheul zegt: Ik zou werknemers graag op kantoor helpen. Of hebben. Productiviteit. Als zzper advocaat vind ik de combinatie juist wel fijn. Die is het er dus mee eens en oneens. Dat kan ook gebeuren. Geertje Kosters zegt: Eertmans, ik vind het een slechte stelling. De een is niet beter dan het andere. Beide zijn nodig in de juiste balans. En Wijnand, mijn trouwe Twitteraar, kwam toch eens een compliment geven. Eerdmans, eens, ook altijd eens trouwens... Weijnand, weer de Burg, geweldig. Eens, het is efficiënter... vanuit de werksituatie gezien en sociale contacten. Alleen ga je sneller, naar, maar samen kom je verder. Mooi gezegd, ik ga naar Ruud Brouwer uit Horen. Ruud. Goedenavond, Joost. Hallo. Uh, ik ben het helemaal met je eens. En ik praat ook helemaal uit uh, eigen ervaring die ik heb opgedaan. Zowel op kantoor bellen voor afspraken als... Thuiswerken en hetzelfde doen. Het heeft alles te maken met discipline. Maar ik ben heel benieuwd wat jouw gast straks allemaal gaat uh, tegenspreken in dit verhaal. Want ja. het, het, het is gewoon absoluut waar dat, en ik heb het echt hoor, ik heb het zelf ook zo gedaan. Je komt op kantoor, je bent gemotiveerd onder collega's, je baas loopt rond. Je, ja. je bent gewoon. Veel meer geval je wilt je werk, je komt thuis, je gaat hetzelfde werk doen. En wat doe je? Nou, ik kan wel heel even een bakje koffie doen. Nou, ik kan wel heel even een stukje tv kijken, een kwartiertje. Nou, even de computer even op. Het werkt gewoon vele malen minder qua ja. resultaat als je het thuis doet. Dat is gewoon zo. Bovendien, en, ja, ja, ja, ik nee. ben benieuwd, ik, ja. Ik ben nee, heel, ik, ben heel is, benieuwd wat je gaat zeggen Ik ook, ja. Ik, ik geloof dingen als... Ja. Dat, nou ja, laten we het haar zelf maar laten zeggen. Maar Ruud, weet je wat ik ook zo vind? Maar dat zal ik haar ook voorleggen. Je bent creatiever als je in zo'n team zit. Met, met inderdaad, nou voor mij een pak stropdasje om. Je, je bent gesmeer, veel meer gefocust. En probeert het beste, denk ik, meer uit jezelf te halen. Gewaagde stelling hoor. Dan als je thuis bent. Op kantoor wordt er meer uit je gehaald. Ja, klopt. Cool. Ja, en ook. Je wil ook juist meer, ten opzichte van je collega's ook. Proefen. Dat bedoel ik eigenlijk Dat je ook nog zit. Dat ja. is ook nog een beetje een competitieverhaal... terwijl je thuis gewoon totaal niet hebt, natuurlijk. Dat is hem. Een... Dus, ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Dankjewel voor je support. 0800 1121. Kantoor is beter dan thuiswerken. Uh, Jan van Teilingen Twitter. Uh, Eerdmans, ik ben het ermee oneens. Ik verzet meer werk thuis en ga langer door... Want dan wanneer ik op kantoor werk, alleen niet elke dag. Ik wil graag naar Roos Wouters, mijn gewaardeerde tegenstreefster. Uh, die zegt uh, als directeur van het nieuwe werken, dan zeg ik het goed, van de stichting het nieuwe werken. En is het er niet mee eens? Goedenavond, Roos Wouters. Eén goedenavond, hoort u mee Ik hoor wel een lijn, maar nog geen Roos Wouters. Goedenavond, Roos Wouters. Nou, we wachten even af over hoe dat afloopt, want misschien is de lijn wat ver verkeerd. Eh, Robert Versteeg twittert, oneens. Thuis eh, kun je bij sommige rustige werken, geen social talk. En dat is productiever. Eh, we wachten even op Roos Wouters, maar oh, ik zie een duim omhoog aan de andere kant van het glas... Excuseer Roos Wouters, u hoort mij zo? Jazeker, ik hoor u. Perfect. Ik, ik zeg Roos Wouters, welkom bij Avondspits. U bent directeur van het nieuwe werken. En ik zeg ja, thuiswerken, het is toch een klein beetje vakantie? Uh, nou, dat uh, ligt eraan wat je thuis doet. Maar als je het thuiswerken noemt, dan uh, is het toch minder vakantie, maar toch meer thuiswerken. Ja, maar er zijn zoveel verleidingen. Hè? Dat zei net de spreek ook al die mij belden. Uh, je hebt thuis wel honderd andere dingen te doen: de was opvouwen, de vaat uitruimen, boodschapjes doen, even televisie kijken. Productiviteit, nou ja, nog niet eens de helft, lijkt me. Nou, nee, dat schijnt omgekeerd te zijn. Uh, er zijn natuurlijk een hele hoop verleidingen thuis, maar die zijn er ook op het werk. Hoeveel mensen hier wel niet eventjes bij je binnenlopen of langs uh, komen buurt die je uh, van je werk afhouden. Um, en in principe, kijk, vroeger gingen we van 9 tot 5 uh, naar de fabriek... omdat daar het werk uh, plaatsvond. Maar inmiddels um, doen we heel veel uh, kenniswerk, dienstverlening... en niet altijd is dat even productief om dat op je werk te doen. Mm. Uh, dat ligt er natuurlijk aan wat voor functie je vervult. Ja. Maar op het moment, wij weten gewoon inmiddels uit onderzoek... dat uh, je niet acht uur lang achter elkaar bijvoorbeeld creatief uh, kunt nadenken. Daar heb je af en toe eventjes... Uh, wat afleiding bij nodig. Dat kan toch ook wel uh, kantoor? Maar Rooswoud, ja, dat, dat... Mensen, gaan, ja dat, mensen gaan daar inderdaad op uh, kantoor heel vaak eventjes op Vonda... of uh, op Facebook hun vrienden ontmoeten. Uh, maar beter is het nog voor je gezondheid als je ook wat beweegt. Als je dan ondertussen bijvoorbeeld de boodschappen gaat doen of de was En uh, okay. uh, dan betekent dat niet dat je minder productief bent. Dan betekent dat dat je je hersenen even laat rusten... terwijl maar, je lichaam ja. wat te doen geeft, waardoor je daarna weer productiever bent. Maar dan ben je het wel met me eens dat het dus inderdaad zo is dat mensen die thuis werken... Feitelijk veel minder hard werken. Alleen je zegt, het komt via de ontspanning terug in de productiviteit. Um, ik denk, als je bedoelt met hard werken... Uh, meer uren uh, daadwerkelijk achter die computer zitten, ja... Ja. Maar je kan feitelijk gewoon al, al maar achter je computer uh, zittend, en niet al maar zo productief zijn. Dus je nee, staat... kan gewoon ongelooflijk onefficiënt of inefficiënt je... voortdurend achter je computer zitten. Maar dat te doen mensen op kantoor ook niet, want de beste ideeën krijg je nog steeds bij de koffieautomaat, toch? Dat gebeurt. Ja, of in het zuivelvak. Ja. In mijn geval. Maar dan ja, wel met ja, dan iemand die ik... tegen je aanpraat. En thuis kun je met de poes wat praten. Misschien je vrouw die dan ook thuis werkt. Maar dan gaat het heel waarschijnlijk niet echt over werk. Um, lijkt mij niet zo eff eff effectief. Ja, dat ligt, dat ligt er dus aan. Want het is... Kijk, uh, er wordt heel vaak verwart dat uh, het nieuwe werken synoniem staat uit, al, aan alleen nog maar thuiswerken. En inderdaad, uh, op nieuwe ideeën kom je uh, als je met mensen aan het praten bent. Uh, dus daarom ben ik ook helemaal geen voorstander van... Uh, vijf dagen in de week uh, alleen nog maar thuis zitten. Nee, maar op het moment dat je uh, geconcentreerd uh, aan een stuk wil schrijven, um, of bijvoorbeeld geconcentreerd een stuk wil lezen, uh, zonder allemaal van je werk afgehouden te worden, ja. dan uh, kan je ervoor kiezen om ja. dat uh, nou ja, ergens anders te doen. Okay. Dus, uh, wat mij betreft staat het nieuwe werken ervoor dat je uh, daar werkt waar je op dat moment... Uh, het beste je werk uit kan. Zo doen. leg je het soms uit. Hoe zit dat op je werk? Ja. Dat Roos Wouters, nog één laatste vraag. Is het niet zo ja. dat het ook niet heel erg motiveert als je alleen achterblijft op kantoor van die sukkels die dan nog niet thuis werken, maar die nog kantoorwerk doen? Die, die zijn dan helemaal, die zitten de hele dag zitten ze te, tweet, te twitteren of te, te, te Facebooken. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Uh, ik hoop uh, dat die mensen uh, nou ja, sociale media ook vinden... om elkaar weer actief ja. uh, en ja. lijfelijk te dat ontmoeten. Vind, <laughs> dan vinden ze thuiswerkers <laughs> weer. Roos Wouters, dank je wel. Tegenstander van mijn stelling, uh, de directeur van het Nieuwe Werken. Want ik zeg, kantoor is gewoon veel beter dan thuiswerken. Lekker prikkelende vrijdagstelling. U kunt meedoen, 0800 1121. Of doe het met herstek hashtag eens, herstek oneens. Thuis of op je werk, je mag gewoon reageren. Gert-Jan Lammers zegt, eens onder balans werkprivé goed te houden. Ik ga naar de Frank, Frank Oddens, op lijn 1 uit Den Haag. Ja. Goedenavond Frank. Goedenavond, nee, ik hoorde de discussie met, uh, ja, met, met interesse aan. Ik, ik ben, heb zelf een onderneming met een man of 35. Wij hebben uh, iedereen eigenlijk zeven jaar lang vrijgelaten om te werken waar zij willen. Dus wij waren heel erg progressief met het invoeren van het nieuwe werken. Dat was eigenlijk al lang bij ons... Use voordat uh, de boekjes uitkwamen. Ja. En wij hebben toch weer uh, zeg maar, uh, de boel beperkt. Want wij zagen dat, dat het allemaal wat vrij werd. En uh, dat niet dat kan ook heel veel creativiteit. Dat was een beetje het uitgangspunt, want wij hebben allemaal kenniswerkers aan boord, uh, Hogeschoolde mensen. En weet je, je denkt dan nou, die ver verantwoordelijkheid kunnen ze aan. Maar je merkt toch dat, uh, dat er gaandeweg die waren. He, dus ik spreek ook uit wat ervaring dat, er, dat die vrijheid niet altijd goed... of eigenlijk in, in, in, de, in de meerderheid van de gevallen... Uh, zagen we gewoon een productiviteitslek. Kijk. Dus wij hebben gezegd, jongens, we kappen ermee... we gaan één dag per week uh, uh, thuiswerken... en het liefst, bij voor, he, dus bij voorkeur doen we dat op een, op een dag... Uh, uh, op, op een gelijke dag, dat iedereen... Uh, ...daar dan ook niet ja. is. Dat, dat mag heel inefficiënt klinken, maar daar hebben we voor gekozen. Okay. En met name in het development team is dat een gouden keus geweest. Want ik, ik zie precies hoeveel bugs er opgelost worden, hè, of hoeveel klanten er geholpen worden. Ja. En ik zie dat de, de, de, de lijn is enorm stijgend. Kijk, ja, dus voor precies. ons is het een hele goede keuze geweest om de, de, de, de beperking uh, aan te leggen. En de mensen begrijpen dat ook. Want die zien ook gewoon, hé, hey, de collaboration, zoals we het noemen, is er weer. Er he, wordt hier ja. ja. geïnteracteerd. Ge en goed. Teamwork. Nee, maar Frank, wat leuk. En je zegt de medewerkers trokken het dus ook. Heel goed dat dat werd teruggeschroefd. Uh, ja, het valt me ja. altijd op dat mensen die dit altijd bepleiten toch een zekere vorm van belang erbij hebben. Misschien de wetenschap zelf. Want als je uh, een rapport moet schrijven, zit je net zo goed thuis als in een kantoor alleen. Maar jullie soort bedrijven heeft ja, juist ook... Die, die, ja. Ja. Nee, die uh, Roos die net voor mij sprak... Die, die, hij zei wel een punt. Kijk, als je het stuk moet afschrijven... of je moet even knallen voor een deadline... dan, dan moet je die vrijheid natuurlijk ook hebben. Maar uh, ik geloof niet in... Uh, uh, work where you want anytime-principe. Want dat gaat gewoon gaat waar niet, nee. En wat de mevrouw bij je hoe doet... Die, die heeft een opdracht gekregen... die moet de tent weer op de rit krijgen... Aandeelhouders vragen dat. En dan, ja, dan moet je gewoon samenwerken. Ja. Samenwerken met je kantoor en niet in, in 85 verschillende... Duidelijk, duidelijk Frank. Ja, dat is gewoon een ander verhaal. Perfect, ja. Frank Ollens, Dank je wel. Uit een praktijkervaring zou ik willen zeggen. Ik hoop dat Roos Wouters van Zunet er ook even naar luistert. Ja, hoe heeft dat in ieder geval verboden in Amerika? Het thuiswerken. En ik zeg, kantoor is gewoon beter dan thuiswerken. Gertjan Koster twittert, oneens WNL. Ik doe juist op kantoor veel minder dan thuis. Koffie drinken, weekend doornemen, langer lunch enzovoorts. Twittering zegt Eerdmans wel eens: Als eigenaar van een bedrijf heb ik wel de motivatie om thuis hard te werken, maar of werknemers thuis een extra stapje zullen doen. Hij zit er een vraagteken bij. Ik ga weer naar een tegenstander Ronald Koster uit Lelystad. Ronald. Ja, goedenavond. Nou, met Ronald Koster. Ja, ik, ik had eigenlijk uh, een opmerking vanwege die uh, Twitteraar. Die zegt: uh, Het is gewoon een balans. En daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, het is niet een 1 of een 0 of thuiswerken of. Uh, op kantoor werken. Ik ja. denk dat het heel erg goed is als je op een gegeven moment iets te doen hebt dat je gewoon thuis gaat zitten. Uh, ik moet zeggen, mijn mening is ook de afgelopen maanden juist weer veranderd, want ik was eigenlijk tegen thuiswerken, maar ik heb nu een paar keer thuis gewerkt en ik denk dat ik veel productiever ben daarmee. Toch. Ja. Uh, en, daarna, en daarnaast en daarnaast vind ik het op zich ook al uh, is misschien een beetje beside the point, maar. Uh, als, als een werkgever, zoals Jeroen zegt, uh, thuiswerken doen we niet meer aan. Vraag ik me wel af of we uh, verwachten van de medewerkers... dat ze s'avonds wel een telefoon meenemen en uh, hun e-mail lezen thuis. Want dat, dat, is dat is op zich een goede vraag. Dat ja, is op zich een goede vraag. Het viel daar echt zo zwaar tegen dat men het inderdaad heeft, heeft afgezworen. Maar goed, het is inderdaad, dat is wel het flexibele werken. Dat iedereen wordt geacht ook s'avonds een beetje de mailtjes te bekijken. Dat is wel een goed punt, Ronald. Ja. Dankjewel. Uit Lelystad kwam jij. Ik ga naar Pascalle Peters. Uh, mevrouw Peters is... Uh, van de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar de effecten van het nieuwe werken. Mevrouw Petersen, goedenavond. Goedenavond. Valt u maar met de deur in huis, eens of oneens, kantoor is beter dan thuiswerken? Ehm, um, uh, genuanceerd oneens. <laughs> <Ik> <laughs> dat ik klinkt dat, heel genuanceerd, Ik ben het ja. niet eens met uw stelling. Nee, en vertel, want u heeft er onderzoek naar gedaan, als u dat kort ja. kunt samenvatten. Ja, ik wil even inhaken op wat net gezegd werd over de verwachtingen ten aanzien van uh, flexibel werken vanuit de werkgever. Ik denk dat het heel erg samenhangt met een bepaald psychologisch contract. Dus de verwachtingen van werkgever en werknemer uh, over en weer. En een werkgever heeft ook baat bij flexibiliteit van de werknemer. En de werknemer. Heeft baat bij flexibiliteit vanuit de werkgever. En ja. ik denk dat het uh, in de hedendaagse arbeidsverhoudingen uh, neerkomt op geven en nemen en ook uh, elkaar vertrouwen erin. Ja. En om dat vertrouwen te ondersteunen, kan je, uh, ik weet niet of dat al genoemd is in uw discussie, maar uh, dan moet je resultaatafspraken maken. En als je daarop stuurt, ja, dan, dan kan je daar gewoon afspraken over maken. Ja. Van ik vertrouw erop dat jij thuis kan werken. En dat je aan het eind van de week of aan het eind van de maand gewoon oplevert wat, wat er is afgesproken ja, nou ja, met elkaar. Daar zijn wisselende ervaringen mee. Zoals de, de, de man, de Fra Frank die belde uit, uh, uit Den Haag. Die zei: Joh, het, is helemaal, het heeft helemaal niet gewerkt bij ons. We hebben dat teamwork nodig. We zijn, het gaat allemaal om zelfdiscipline natuurlijk uiteindelijk. Hè? Ben je thuis in staat om net zo ja. geconcentreerd enzovoorts ja. output te leveren, wat er gaat inderdaad om, dan, dan op kantoor. Hebben we dat vertrouwen dan in Nederland? Dat hebben we wel, ja. Wij, wij staan wel bekend als een, als een uh, cultuur die, die uh, ja, vertrouwen heeft in elkaar. En, uh, hm. en ik denk dat daarom zijn we ook een van de koplopers inderdaad op het gebied Klopt. van stelen werken. Nou, ja. hebben ook onderzoekers van uw eigen universiteit Nijmegen uh, een tijdje geleden uitgerekend dat er een groter risico is op een burn-out als je thuis werkt dan als je op kantoor werkt. Nou, ik denk dat je met ten aanzien van burn-out. Uh, wij zijn zelf op dit moment uh, met collega's analyses aan het draaien. En dat effect is eigenlijk uh, niet significant. Dus uh, dat is. Uh ik denk dat het heel erg ervan afhangt onder welke condities je thuis werkt. Ja. Dus ik denk dat je de, de, de omringende omstandigheden... die uh, bepalen een beetje van hoe groot die kans is. Ja. En ik denk ook dat je daarin niet moet doorschieten. Want ik ben het ook niet eens met uw stelling... omdat juist is bewezen dat heel veel mensen die thuis werken... zichzelf niet een halt toeroepen omdat er geen grenzen meer zijn. Oké. Okay. Dus, Nog... uh, ja. dus de, de resultaten laten eerder zien dat mensen... ...te veel werken dan dat ze te weinig werken. Ook weer, dan is dat weer risico natuurlijk. Maar de laatste vraag die ik had... ...je ziet als mensen niet fysiek elkaar ontmoeten... ...dat er heel vaak conflicten op, opstapelen. Omdat me, via de mail, mensen begrijpen elkaar niet, boos... Ja. ...dat zie je toch ook gebeuren als mensen thuis uh, gaan werken? Ja, ik denk dat het daarom ook belangrijk is om te combineren, dat is ook al een paar keer genoemd, maar ik denk dat je gewoon niet volledig op afstand moet werken, maar ook geregeld face-to-face -face contact moet hebben, om dat ja. vertrouwen eigenlijk over en weer te bevestigen. Ja. Dus, um, nou. dus het is een combinatie van thuiswerken, dan kan je geconcentreerd en gefocust werken, waarin je niet wordt afgeleid door collega's. En, maar tegelijkertijd moet je ook van tijd tot tijd natuurlijk met elkaar echt face-to-face -face in gesprek en ja. afspraken maken. Mevrouw Pascale Peters, u heeft een, een duidelijk genuanceerd tegengeluid laten horen. Mag ik u dat zeggen? Dus ja. bedankt. Vanuit ja, de Rabobank Universiteit als u thuiswerkt of op kantoor. Dat maakt mij niet uit. Dank u zeer Pascal Peters. Wij gaan het verder hebben met uw luisteraars over mijn stelling. Kantoor is dus beter dan thuiswerken. En Jasper Janssen zegt oneens. Als je goede collaboration, ja, die samenwerking inderdaad, en platformen hebt. Werkt het fantastisch. Werk anytime, anywhere. We zijn veel effectiever met 60.000 plus zegt hij erbij. En Bloboks is het oneens en eens. Het is een kwestie van balans. Nou zeg maar het mevrouw Pascal Peters verhaal. Rens de Veen uit Delft. Goedenavond. Ja, hallo. Met TV naar Delft. Ja, ik ben wel mee eens met de stelling. Uh, want uh, en, en, en ik kijk uh, ook een beetje genuanceerd bekijken natuurlijk. Maar uh, ik uh, zelf heb ik de keuze gemaakt om dus uh, bewust uh, over nagedacht en gezegd niet uh, thuiswerken. Het heeft bepaalde factoren natuurlijk. Wat je zegt ook van, uh, je gaat, je ziet ook in collega's uh, dat ze zelfs ook in het weekend en en en, en uh, doorwerken, bepaalde ja. zaken doen. Dan zeggen mijn beurt van nee, uh, je moet uh, scheiding brengen tussen privé en werk. Ja. En dan zeggen mijn beurt, als je op kantoor zit, dan ben je 100% uh, met je werk bezig. En als je thuis zit, ja, dan, is het, uh, dan ben je 100% thuis. Je moet ook ontspannen. Ja. En daarnaast uh, uh, geldt ook van, nou, kijk, um, um, uh, dat, dat je dus ook zegt van ja, een mooi bepaald facet is deze. Je tekent bij ons ook voor dat de leidinggevende het recht heeft om in je huis te komen... te kijken of, of, de, of de werkplek goed uitziet. Ja. Dat betekent namelijk dat je ook... Uh, ik bepaal feiten wie in mijn huis betreedt. Niet mijn leidinggevende. Dat wil ik nee. zeker niet. Nee, maar goed, en, ja, en Rens, doen, laten we het even... punt. daarnaast nog, ja, ja, ja. als nog je, nog je dit punt. zo stelt... dan, dan uh, ben je een soort filiaal van je bedrijf... en dat betekent namelijk dat je, uh, dat je woonhuis... ...een andere bestemming heeft volgens het bestemmingsplan van de gemeente. Nou dus gaan we, we veel Rens de Veen. Ik moet je even afkopen, want we gaan nou niet over bestemmingsplannen praten. Dankjewel, uit Delft. Uh, we gaan naar Sabine. Sabine Pzinkpilaag uit Den Bosch. Heel goed. Dag Sabine. Ja, goede avond. Hallo. Um, ik, ik ben het niet eens met de stelling, want ik vind dat je thuis prima kunt werken, maar niet uitsluitend alleen, uh, thuis. Belangrijk is dat je goed contact hebt uh, met je werk. Ja. En uh, daarvoor heb je ook regelmatig overleg nodig. Dus alleen thuiswerken is zeker een oplossing. Maar je hebt tegenwoordig prima moderne oplossingen zoals Teamviewer of Craftloop. Dat ja. zijn uh, toepassingen ja. dat je op afstand uh, de scherm kunt delen. Misschien is je dat dus een je... Ja. Ja? Nee, sorry, dat is er misschien, want daar hoor je commercials van op deze zender ook. Dat zou, dat zou het inderdaad kunnen zijn, dat je daarmee uh, kort tegemoet komt. Dankjewel Sabine. Uh, kantoor is beter dan thuiswerken, zeg ik. Piet Vermazeren uit Falten. Goedenavond Joost. Ja, Piet. Ja, ik ben het eens met je stelling. En uh, om de simpele reden dat waar. De stelling is twee weten vaak meer dan één. en Ik denk dat als je thuis aan het werken bent, is de drempel om een telefoon te nemen of via Skype of via TeamViewer met elkaar mee te kijken. Veel groter dan wanneer je een kantoor met elkaar deelt en dus zegt, kijk eens even op mijn scherm. Hoe zou jij dit doen? Ja. Uh, daarbij, uh, ik heb zelf een productiebedrijf, uh, die mensen die productie draaien, die zijn... Uh, die worden wel geacht aanwezig te zijn. En voor het teamgevoel mm. is de aanwezigheid hartstikke belangrijk. Oké, okay, dan Piet, dankjewel. En voorzichtig met het vogeltje. Uh, Arjan Hoen uit Assen. Ja, goedenavond. Goedenavond, reageer. Goedenavond. Het is al een paar keer gezegd, maar ik, ik denk dat het heel erg functiegebonden is. Um, Ikzelf heb er dus goede ervaringen mee. Um, nou, daarbij moet je ook ondersteund worden door je werkgever met faciliteiten... Uh, dus ja, ik, ik ben het uh, uh, oneens met je stelling. En ik hm. denk dat het ook een beetje van, uh, van de vorige eeuw is om te nou, zeggen dat, uh, dat we allemaal op kantoor moet zitten. Ik denk dat het kantoor heel erg 2013 is en thuiswerken heel erg 2012. Nou ja, dat ben ik dus met je om. Dat blijkt? Oké. Okay. Arjan Hoen, ik, je sluit de rij, want we gaan, we gaan er mee, mee, gaan, mee stoppen. Dankjewel, Arjan. Eh, we stoppen, want het is bijna 7 uur. Dat begrijpt u. Jaspiansen zegt op Twitter... Er is veel vertrouwen bij ons. Een simpele afrekenmechanisme middels bonussen. Videoverbinding is van levensbelang voor vertrouwen. Meer tweets dat kunt u zien op twitter.com. Hashtag eens en hashtag oneens. We zijn er door op deze vrijdagavond... Zondag is WNL weer terug op televisie met om half tien Jinek op zondag. Even Jinek ontvangt dan onder andere PVV-voorman Geert Wilders... over zijn verzetstournee tegen de bezuinigingsplannen. En professor Lex Peters vertelt over de behandeling... om met azijn in een vroeg stadium baarmoederhalskanker op te sporen. Dat allemaal zondag om half tien dus op Nederland 1 kijken. Alle uitzendingen van de avondspits van de afgelopen week... kunt u terugluisteren op www.omroepwnl.nl... en de tweets via hashtag eens en hashtag oneens... Zo direct neemt Brands met Boeken het over. Ze hebben het daar over Portugal en de Portugese literatuur. Maandagavond ben ik weer terug met een nieuwe avondspits. Wat mij betreft, heel erg graag. Tot dan. Wens u een heel fijn weekend. Doe het rustig aan. Maar ik hoop u maandagavond weer te treffen via de Twitter of via de telefoon. Deze zender de Radio 1. Een nieuwe avondspits. Tot maandagavond. Dan kom je tot twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen: schrijver Jacques Friens heeft twee grote liefdes: schrijven en theater maken. Wat kan die jongen vreselijk overdrijven? Hij moet later maar boeken gaan schrijven. In twee dingen: Jacques Friens over zijn nieuwste voorstelling. En zijn grote voorbeeld, Godfried Boomans. Twee dingen: zometeen tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een wedstrijdje. Mooie goal, jongens. Een wedstrijd. Groot is goed en meer is beter. Tijdelijk is er de Lexus RX450H Executive Edition. Verantwoord hybride en zeer luxe. All-wheel drive met onder andere lederen bekleding en full-map navigatie. Voor 66.975 euro. Kijk voor de voorwaarden op lexus.nl. Zoek je een organisatieadviesbureau? Dan wil je een bureau dat daadwerkelijk iets toevoegt en altijd resultaat levert. Daarom kies je voor een bureau dat aangesloten is bij de ROA, zoals Licia's Consulting Group. ROA, de 22 beste adviesbureaus van Nederland. Meer weten? Kijk op roa adviesnl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 De Vergelding van Jan Brokken. Waar gebeurt en leest als een detective. Ook verkrijgbaar bij de Libris Boekhandel. Kijk ook op supportervanschoon.nl of er bij jou in de buurt iets te doen is tijdens de landelijke opschoondag op 9 maart. Met de zuinige Citroën C1 rij je van Nederland naar Tirol op één tank. Een prettig gevoel, zeker in de portemonnee.